5 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, tienduizenden Egyptenaren negeren uitgaansverbod. Iraanse ambassadeur ontboden over executie Nederlandse vrouw... en felle kritiek van de PvdA op regeringspartijen. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en midden van het land bewolkt. In het zuiden blijft het helder. Minima vannacht tussen min 4 in het noorden en min 8 plaatselijk in Limburg. Morgen in het zuiden zonnig in het noorden en midden wisselend bewolkt. De middagtemperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt in Limburg tot plus 4 in het noorden. De dagen daarna wat minder zon en ook wat minder koud. Het woedeprotest in Egypte, dat lijkt niet meer te stoppen. Ook vandaag zijn weer tienduizenden Egyptenaren de straat opgegaan... om te protesteren tegen president Mubarak. Correspondent Nicole Fever in Cairo. Twee uur geleden is een uitgaansverbod ingegaan. Maar dat lijkt toch weinig effect te hebben gehad, Nicole. Nee, absoluut niet. Er zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... Niet alleen in uh, Cairo, maar ook een heleboel andere steden. En wat er nu aan de hand is, is dat er heel veel wordt geplunderd. Uh, het leger wordt daar dan weer op, uh, op afgestuurd, bijvoorbeeld in Rehaap. Dat is een wijk buiten Cairo, uh, nou ja, zo'n zo drie kwartier rijden. En uh, er is een politiebureau overvallen, gevangenen zijn vrijgelaten. Mensen zijn de straat opgegaan met mis. Het leger probeert nu die buurt weer te ontzetten. Ja, verschillende overheidsgebouwen gebouwen zouden ook worden aangevallen... waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat, wat weet jij daarvan, Nicole? Nou, dat is een, uh, daar zijn inmiddels al drie doden bij gevallen. Uh, dat is al een, een paar uur aan de gang. En uh, ja, op dit moment probeert men de, de demonstranten daar uh, naar buiten te krijgen. En niet alleen het ministerie van Binnenlandse Zaken is een doelwit... maar eigenlijk zo'n beetje alle regeringsgebouwen naar het parlement. Daar zijn ze nog niet, uh, nog niet geweest. Daar staat het leger wat het uh, bewaakt. En omdat de relatie tussen het leger en de demonstranten vrij goed is... Uh, heeft men daar dus nog geen poging gewaagd. Maar uh, dit ministerie van, uh, van Binnenlandse Zaken... Uh, ja, daar, daar is het dus al uh, heel lang onrustig op dit moment. Ja, het is, uh, je zegt het al, het is vooral de politie die ingrijpt. Uh, de le het leger uh, speelt momenteel nog een, een wat passievere rol. Zie je dat in de komende tijd nog veranderen? Nou, dat, dat is eigenlijk wat, wat iedereen zich hier afvraagt. De ja. demonstranten, die zijn echt vol vertrouwen... dat het leger aan hun kant blijft staan. Uh, we hebben gezien hoe, hoe uh, militaire bloemen krijgen... En ze klimmen op tanks, op militaire voertuigen. En ze hopen dat net in of in Tunesië het leger hun kant zal kiezen. Uh, maar ja, God, de, het leger wil natuurlijk ook de, de, de chaos voorkomen. En de vraag is, wat gaan ze doen? Er zijn ook anderen die zeggen... ja, uh, um, het leger heeft gewoon altijd wel Mubarak gesteund. Mm -hmm. Dus waarom zouden ze dat nu niet doen? En binnen het verdeelde leger schijnt nu ook verdeeldheid te zijn. Nou, binnenkomt kort komt de bevelhebber terug naar Egypte. Die was in de Verenigde Staten. Ja, en dan wordt het misschien duidelijk welke kant het leger kiezen zal. Ja, ja Mubarak, die uh, president, die had de oude regering ontslagen. Zijn er al namen bekend van de nieuwe regering? Nou, hij heeft de vice-president uh, benoemd, dat is Omar Slemmen. Ja, dat is wel een, een, een keuze waaruit blijkt dat Mubarak het gevoel met de straat echt volledig kwijt is, want deze man was uh, hoofd van de geheime dienst, is een van de meest de mensen van Egypte is, uh, nou ja, in, in de 70. Dus om deze man nou te benoemen, dat is toch niet iets waarop uh, de bevolking zit te wachten. Tja, ja, jeetje zeg. Nou, uh, het, het is heel spannend, dat uh, begrijp ik. Maar misschien kan je een voorspelling doen. Krijgt president Mubarak de geest nog in de fles? Het gaat absoluut niet. Het ziet er ook niet naar uit dat het leger op dit moment ingrijpt. Maar hoe het verder moet is heel erg lastig. Want wat er nu dreigt is gewoon uh, chaos, plunderingen, brandstichting. Uh, economisch gaat het ook erg slecht. De beurs is enorm gezakt. Rijke mensen die proberen vliegtuigen te charteren om uh, het land uit te komen met dingen. Dus uh, ja, de, de oppositiebewegingen die hebben de afgelopen maanden de president... ook herhaaldelijk gewaarschuwd van als je niet luistert naar het geluid... Dan stort gewoon het land in. En dat is nu waar heel veel mensen bang voor zijn. Oké, okay, dankjewel. Tot zover Nicole Vever in Cairo. En dan minister Rosentaal heeft met de Iraanse ambassadeur gesproken... over de berichten dat Zagra Bahrami is opgehangen. Dat nieuws over de Nederlandse vrouw van de Iraanse afkomst... werd eerder vandaag gemeld door de Iraanse staatsmedia. Verslaggever Xander van der Wulp... op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Xander, dat gesprek is geweest. Wat is daarover naar buiten gebracht? Ja, dat was een uh, kort gesprek rond twee uur vanmiddag. Het was ook niet een gesprek uh, ja, in een hele goede sfeer. Minister Rosenthal vroeg natuurlijk om opheldering. Die wilde ten eerste de officiële bevestiging van de ambassadeur... Uh, dat uh, de mevrouw in Iran inderdaad is opgehangen. Die heeft hij nog niet kunnen krijgen. Toen heeft hij de ambassadeur eigenlijk weer weggestuurd... Uh, op zoek naar de bevestigingen. En als hij die heeft, moet hij zo snel mogelijk weer terugkomen... Uh, er wordt hier op het ministerie wel rekening mee gehouden, natuurlijk, dat het waar is. Maar Roosenthal zal pas weer met ons gaan praten als hij 100% zeker weet dat het waar is. Is het uh, duidelijk waarom Nederland eigenlijk geen officiële bevestiging heeft gekregen? Nou ja, normaal uh, krijg je natuurlijk een. Uh, ja, gaat dat via de diplomatieke weg, gaat dat natuurlijk wel snel. Met Iran is dat wat lastiger. Uh, de relaties met Iran. ...zijn de laatste tijd ook wel wat slechter. Er is een uh, slechte relatie met het land, zeker ook door deze zaak. Nederland wilde toegang tot mevrouw Barami. Iran wilde dat niet geven. Uh, nou ja, als straks uh, de bevestiging er is, als de ambassadeur hier weer langskomt op het ministerie... ...dan wordt die relatie ongetwijfeld nog veel slechter. Want minister Rosenthal is not amused. Er zullen diplomatieke maatregelen volgen. Dan kan je bijvoorbeeld uh, denken aan het terugtrekken van de ambassadeur uit Iran... Uh, nou ja, wat de minister precies besluit, we zullen het later horen. Xander van der Wulp vanuit Den Haag. Dankjewel. Sagrah Bahrami werd eind 2009 in Irak gearresteerd. Ze werd beschuldigd van drugsmokkel en van het lidmaatschap van een gewapende oppositiegroep. Begin deze maand werd het doodvonnis tegen haar uitgesproken. Dit is het NOS-journaal. Het Ew de Jong. Op het PVDA-congres in Groningen haalde partijvoorzitter Linian Ploemen hard uit naar CDA, VVD en PVV. Ook, we, ook werd er door GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent... die te gast was op het congres de wensen uitgesproken... om de komende verkiezingscampagne als linkse partijen goed samen te werken. Een verslag van Margreet Boer. Wat de Partij van de Arbeid betreft... is de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van start gegaan. Partijgenoten, wij gaan rechts onder de mat vegen... Dank u wel. Volgens partijvoorzitter Liliane Ploemen is met dit kabinet nieuw rechts opgestaan. De conservatieve krachten in VVD en CDA hebben het pleit gewonnen. En vooral CDA en minister van Defensie Hans Hille moest het ontgelden. Hij zou volgens Ploemen afstand genomen hebben van de sociale vleugel van het CDA. Partijgenoten, is dat nou wat er overgebleven is van het CDA dat we kennen? Van het CDA van barmhartigheid en solidariteit. Is dit de partij die zijn inspiratie vindt in Apostel Petrus die kreupelen hielp lopen? Nee. Dit is de partij geworden van Hans Hille, die op de kreupelen neerkijkt en één keer heel hard staan roept. En als de kreupelen dan niet opstaat, loopt Hille van hem weg, meewarig mompelend, weer zo'n dwaas die er zelf voor kiest om er niks van te maken. Zie daar de horizon van rechts. De uitspraken staan allemaal in het teken van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart. Maar de leden zelf geloven nog niet zo dat rechts heel makkelijk onder de mat te vegen is. Nee, nee, nee. Nee, nee. Dat is een utopie. Nee, die veeg je niet op dit moment weg. Jammer genoeg niet. Het, ja, het wordt geen landslide overwinning voor uh, de oppositie. Uh, ik ben er wel van overtuigd dat we wel gaan winnen. Maar het wordt niet inderdaad het onder de mat schuiven, denk ik. Ik denk dat dat nog niet voldoende leeft op dit moment. Hier op het Partij van de Arbeid congres houden ze vertrouwen in hun leider Job Cohen. Maar om op 2 maart toch een beetje sterker te staan in de verkiezingen... geloven ze ook in samenwerking met de linkse partijen. En Ineke van Gent, van GroenLinks, was de gast hier bij de Partij van de Arbeid. En zij deed een bevlogen oproep. Maar laten we nu eens een volgende stap uh, zetten. elkaar niet de maat te nemen, ook niet tot twee maat elkaar de maat te nemen. Maar ons te concentreren met elkaar op dit kabinet die wij weg willen hebben. En dat wij ook een Eerste Kamer krijgen die, geen, die dan geen meer, deze regering geen meerderheid uh, geeft. Ja, daar is het de linkse partijen om te doen in deze campagne. Maar of het ook gaat lukken...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 De zelfmoordaanslag op het vliegveld Domo Dzedavo in Moskou... is gepleegd door een man van twintig uit de Caucasus. Dat zegt het Russische onderzoeksteam. Het zou gaan om een man uit het noordelijke deel van de Caucasus. De aanslag in de internationale aankomsthal zou specifiek zijn gericht op buitenlanders. Er werd al gespeculeerd dat de daders fundamentalisten... uit de Noord-Caucasus zouden zijn. Afgelopen maandag kwamen 35 mensen om het leven... en vielen 180 gewonden bij de zelfmoordaanslag op het vliegveld in Moskou. Kort. Ajax heeft zich gemeld bij SC Heerenveen voor spits Bas Dost. Dat heeft voorzitter Robert Veenstra gemeld. Ajax is op zoek naar een opvolger voor Luis Suarez... die gisteren naar Liverpool vertrok. En Brian Ruijs is opgenomen in de selectie van FC Twente... voor de wedstrijd van morgen tegen Feyenoord. Ruijs liep voor de winterstop een knieblessure op... en kwam sindsdien niet meer in actie. Lars van der Haar is in Zankt-Wendel wereldkampioen veldrijder geworden bij de beloften. De Nederlander versloeg in de eindsprint landgenoot Mike Teunissen. Voor Van der Haar kwam de titel als een verrassing... want Teunissen leek in zijn eentje op de overwinning af te rijden. Ik, uh, ik denk, nou, ik, word hier, ik ga nu voor het podium en niet meer voor de winst. En uh, ik denk, ik ga voor die tweede plaats. En toen werd in één keer het gat dichtgereden. En toen waren we bij Mike en die jongen, die maakten een fout. Toen ben ik er overheen gegaan. Ja, vanaf daar alles gegeven. En dat deed echt pijn. Schaatser Bob de Jong heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Moskou de 5 kilometer gewonnen. Hij deed een tijd van 6 minuut 19 en was ruim anderhalve seconde sneller dan de lokale favoriet Ivan Skobrev. Nou, ik had hem meteen, uh, nou, meteen niet, maar we redelijk gauw onder controle en ik kon uh, elke ronde wat bij hem wegrijden. En uh, dat gaf Jilert ook mooi aan. En dan weet je gewoon een laatste binnenbocht. Op het moment dat je dan de laatste kruising over hem heen gaat, dan, ja, dan voel je als hij eraan komt of niet. En uh, nou, toen kon ik hem in ieder geval uh, goed en strak uitrijden. Eerder op de dag was er ook goud voor Jan Smekens. Hij won de 500 meter. Bij de vrouwen was er zilver voor Irene Wust op de 1500 meter... en voor Boer op de 500 meter. De 1500 meter werd gewonnen door de Canadese Christine Nesbit en de 500 meter door de Duitse Jenny Wolf. De Belgische tennister Kim Kleisters heeft de Australian Open gewonnen. Ze versloeg in de finale de Chinese Nali. De eerste set verloor Kleisters nog, maar daarna herpakte ze zich. Ja, ik ben echt super blij. En, um, goh, het, is, uh, het was een heel intense wedstrijd, zware wedstrijd ook fysiek. Maar um, ik ben blij met de manier waarop ik uh, ben kunnen terugkomen na, de, na die eerste set te verliezen. Morgenochtend om half tien wordt de mannenfinale gespeeld. En die zal gaan tussen Andy Murray en Novak Djokovic. Edwin van Kalker is bij de wereldbekerwedstrijd in Sankt moritz op de 16e plaats geëindigd in de tweemansbob. De overwinning ging naar de Duitse Machata. Bij de vrouwen werd Esmee Kamphuis zesde. En dan is er verkeersinformatie. Bij de AWW zit Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan twee files, twee, alle twee bij Utrecht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Ouderijn, drie kilometer... En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Utrecht Veemarkt ook drie kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. De hoofdpunten van het nieuws. In Egypte negeren tienduizenden woedende betogers het uitgaansverbod. Het lijkt erop dat president Mubarak de geest niet meer terugkrijgt in de fles. Minister Rosenthal heeft de Iraanse ambassadeur ontboden... over de executie van de Nederlandse vrouw in Iran. En PvdA-voorzitter Ploemen heeft op een partijcongres in Groningen... felle kritiek geuit op regeringspartijen VVD en CDA. 14 minuten over vijf, u bent terug in de sportstudio van de NOS voor het uh, Sportforum. U kunt nog steeds mailen. Sportforum Hier in de studio zitten Tom Boots, Kerk oud tenniscoach en uh, Henk Spaan, journalist, columnist, schrijver presentator wat al niet. Tennis er ook, overigens. Ik moet u laten vertellen. Ja. Ho Hoe is je bekend? <laughs> Mijn bekend. <backhand>. Dubbel <laughs> geen naam hebben. <laughs> Halfhandig in plaats van dubbel. Oké. Okay. Yeah. Goed, um, we gaan de uh, tennis hebben we uh, zojuist dus half vijf en 5 uitgebreid besproken. We gaan het hebben over de transfers, want er valt nogal wat te bespreken. Maandag is die transferperiode afgelopen. De grote klapper was natuurlijk Luis Suarez, Bijna 26 miljoen euro. Voor dat bedrag gaat hij naar Liverpool. Ajax-directeur Rick van der Boog hield er gemengde gevoelens aan over. Kijk, als supporter ben je niet blij. en ben je echt verdrietig dat zo'n goede speler weggaat. Aan de andere kant, voor de club Ajax is het, is het natuurlijk geweldig om zo'n deal te kunnen doen. En het vertelt ook weer wie Ajax is. Als je op, op dit soort momenten en toch een economische recessie als je een speler... voor zoveel geld naar een andere club kan en mag verkopen. Rick van der Boog. Henk Spaan, uh, je komt veel bij Ajax. Uh, hij zegt, uh, het zegt ook genoeg over Ajax... dat we zo'n uh, speler uh, nu uh, mogen verkopen in tijd van recessie voor zo'n bedrag. Wat zegt dat dan over Ajax? Dat weet ik niet, dat begrijp ik niet. Ik kan dat niet volgen. Het is een topspeler Soares en die wordt gekocht... maar wat dat nou precies met Ajax te maken heeft, dat weet ik echt niet. Weet jij wat hij bedoelt, Tom? Nee, geen flauw idee. Weet jij wat hij bedoelt, Jerk? <laughs> Uh, maar nee, hij, hij bedoelt eigenlijk te zeggen, dit heb ik goed gedaan of zoiets. Ik heb geen idee. Ik hoopte dat jullie dat weten. Ik weet het ook nee. niet. Is dit, het, is, uh... ja, ja, het is juist helemaal geen Ajax-speler, Suarez. Dus uh, hij is geen product van de opleiding. Hij past niet in het systeem van Frank de Boer. Dus uh, ik snap er echt niks van. Is het verstandig wat Ajax nu uh, deze transfer doet? Gewoon. Ja, dat vind ik wel. Ja? ja? Want? Nou, het levert gewoon heel veel geld op. Ze hadden 20 miljoen verlies vorig jaar. Dat wordt in één keer goed gemaakt. Uh, Suarez zou echt niet passen in de manier waarop uh, Frank de Boer wil voetballen. Dus uh, het lijkt mij prima. Ton? Nou ja, je hebt, uh, ik hoor al een paar argumenten. Ik ken het ook wel, hoewel het toch wel een erg goede voetballer blijft Zeker. natuurlijk. Ja. Hè, maar ook de combinatie met El Hamdawi uh, twijfelde men over. Dus je hebt best kans dat El Hamdawi nu veel beter gaat randeren. En je ziet het al een beetje met, uh, hoe heet hij ook weer? Soleimani? Ja. Ja, en uh, ik, wat zie je dan bij Soudemani? Nou, dat hij echt veel beter gaat spelen, mm -hmm. vind ik hoor. En hij gaat uh, op een gegeven moment ook wel helemaal doorbreken ook met doelpunten. Want hij mist nog wel veel kansen. Ja, en uh, wie komt ervoor terug? Ja, dat is ook nog belangrijk. Want als er een goede speler die precies klikt, dan, is, nou, dan zit je ook goed. Dan komen we zo op terug. Tjerk, is Suarez dus erg belangrijk voor Ajax? Nou, volgens mij is het wel gebleken. Je ziet wat, uh, wat een rendement hij heeft gehad voor, uh, voor, voor de club. En hoeveel doelpunten hij gemaakt heeft. Dat denk ik dat hij zeker belangrijk was voor Ajax. En, maar ik denk ook dat het een heel goed moment is om te vertrekken. Zowel voor Ajax, uh, wat Henkel aangeeft, maar ook voor hemzelf. Ik, uh, ik kan me iets meer voorstellen dat hij toch zoiets heeft van... Nou, ik, ik wil die stap toch een keer maken. En na het WK is dat niet direct gebeurd. Dus ik denk dat dit voor hem een heel mooi moment is... om toch nog uh, uh, te vertrekken. En ik, ja, Zeker naar een club als Liverpool. Dus uh, ja, geweldig. Vijf en een half jaar geloof ik, las ik. Mm. Dus ja. is het nog echt een hele lange termijn ook. Ja, Maar hij zei een paar maanden geleden nog... dat hij misschien wel zijn carrière wilde beëindigen bij Ajax. Ja, maar ja wat moet hij dan zeggen? Dat hij morgen weg wil bij Ajax? Nou, ja, ik kan ook zijn mond houden. Hè, als ja, hij maar dat, maar dat zegt, soort uitspraken als... worden altijd gedaan... en vervolgens zijn ze twee, twee maanden later... <gül> toch dat weg. begrijp ik, maar dat moet, hoef je er niet te accepteren. He, voor mij... Ik ben helemaal afgeknapt op die man. Vanwege deze uitspraken dood gewoon. Kan jij dat voorstellen, Henk? Nou, ik, ik, ik weet wel dat hij het, had het echt leuk had in Amsterdam, Suarez. Dus uh, dat was geen hypocrisie, denk ik. Wat natuurlijk wel vervelend is, is dat hij op een zeker moment gezegd heeft: ja, laat Lodero maar komen. Uh, hè? Die, uh, die jongen moest voor 6 miljoen gekocht worden om, uh, om Louis uh, Suarez een beetje op zijn gemak te stellen. Dat is natuurlijk... Uh, neemt hij hem nou nu weer mee naar Liverpool? Nee, maar goed. Verder, verder nog. Uh, uh, hij had het op een geweldje gegooid als hij nu geen uh, overschrijving en geen transfer had had Hij had het op een geweldje gegooid. Nou, hij dat had het gewoon ook. geforceerd. En hij had al een beetje last met zijn oh. houding, vond ik, de laatste ja, tijd. Dat nou, dat had veel slechter <coughs> geworden. Ja. Um, um, er komt een uh, vraag binnen op NOS.nl van Tom Olsman... die ook over de opvolging uh, wat vraagt, maar daar komen we zo op terug. Hij vraagt zich af of het bedrag eigenlijk wel, uh, wel redelijk is. Die, wat is het? 22 met de mogelijkheid tot groei naar 26? Ja. Henk, wat, is het een redelijk bedrag? Ja, als je kijkt naar uh, Voor Torres uh, wil Chelsea nu 40 miljoen uh, betalen. Torres is een, echt een betere spits dan uh, Suarez. Ja, een spits die scoort is natuurlijk veel geld waard. Dus ja, de, ik, ik zie niet in waarom dit te veel zou zijn. Eigenlijk kan je dat pas achteraf of zeggen. Of te weinig, ja. ja. Of het niet waard is. Even naar de, de opvolging, dat had ik beloofd. Uh, want... Tot 24.00 uur maandagavond. Heeft eigenlijk zijn tijd om een vervanger aan te trekken. Er worden veel namen genoemd. Uh, daar wilde Rick van der Boog niet op ingaan. Toch liet hij wel een beetje wat los over een eventuele opvolger. Iedereen weet wie de goede voetballers zijn. En wij willen graag toch uh, Nederlands sprekende gasten erbij hebben. Uh, jong, die mee kunnen in dit elftal. Uh, en als een van die spelers haalbaar zal blijken... dan zou het fantastisch zijn. Ja. Maar zo zijn er nog wel een paar. Ja, er werden toen vervolgens wat, uh, wat namen genoemd. Bas Dorst uh, wordt ook genoemd. Uh, die uh, Ajax schijnt zich nu officieel gemeld te hebben voor hem. Is dat een, uh, een aankoop Ajax-waardig, Tom? Nou, ze moeten in ieder geval vervang, vervanging hebben. En ze had al, uh, laten we zeggen, een gemis aan stootkracht. Heel erg. En Bas Dor Kijk, ik heb toch mijn vraagtekens erbij... Zoals overlegd hebben met Ron Jans. Ik weet niet hoe goed Bas Dorst is. of uh, hoe slecht hij is. Maar ik weet wel dat hij niet speelt bij Ron Jans. En ik ken ook Ron Jans. Dus he, dat is een hele eerlijke vent. En uh, daar moet dus een reden achter zitten die wij niet weten. Nou, ik, ik denk dat Ajax daar wel achter moet komen. Maar wie had met Ron Jans moeten overleggen? Wie bedoel je? Ajax. Ajax. Ja, natuurlijk. Er is iets aan de hand. Nou, dan kan je. Kijk, dit is toch een serieuze aankoop. Uh, hij is. Uh, door Herenveen met drie, voor 3,2 miljoen euro gekocht. Maar dat gaat nu 6 of 7 miljoen. Uh, nee, dat gaat Ajax niet betalen. Gaat Ajax niet betalen. Tuurlijk maar goed, niet. daar zal Herenveen wel aan denken. In ieder geval gaat er veel geld uh, rondspelen. Dus je zal je goed moeten laten informeren. Maar jij zegt, Henk, dat, natuurlijk gaat Ajax het niet betalen. Maak ik hier dan uit op dat jij het eigenlijk geen echte ajax aankopen nee, uh, Om te beginnen is er een historie met Herenveen. Uh, voor Soleimani hebben ze gewoon... Uh, ongeveer 300% te veel betaald. Het zal Ajax goed in zijn oren moeten knopen. Maar vervolgens, we hebben het over een speler die op de bank zit... die net gekocht is voor bijna 3,5 miljoen en die niet speelt. En die waarschijnlijk een hoog salaris krijgt. Dus Ajax heeft hier ook wel een zekere power in de onderhandelingen in te brengen. Want als Heerenveen gaat overvragen, dan zeggen ze toch tot ziens. Zoek maar, het maar, maar uit met je zitten. Maar ik is er zoiets raas aan de hand. Want Dost, die lees ik, uh, zijn naam lees ik bij verschillende clubs. Niet alleen bij Ajax. Ah. En, maar hij speelt niet bij Heerenveen. Dus daar, daar is iets wat wij volgens mij niet weten. Want als hij echt goed zou zijn... en hij past in het plaatje van Jans, dan speelt hij volgens mij. Maar hij zit gewoon structureel op de bank. Ja, Groningen en Feyenoord willen hem ook hebben ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, hij schijnt overigens wel geslapen te hebben toen hij klein was in een Ajax-pyjama. Dus dat spreekt hm. dan wel weer voor hem, zo las ik vanmorgen in de krant. Uh, Urbie en Manuel vorige week al uh, weg uh, uh, bij, uh, bij Ajax. Worden dit soort beslissingen nou geregeerd door het geld, denken jullie? Uh, nee, ik Economisch denk dat bij uh, Urbi is het zo dat hij wilde hogerop natuurlijk. Die heeft bij Ajax alle posities in het elftal bekleed, behalve die van keeper ongeveer. Dus, uh, en tegelijkertijd, dus hij had nooit het volle vertrouwen voor één positie van een coach. Maar en hij was te veelzijdig eigenlijk. En tegelijkertijd hebben altijd alle agenten gezegd... Hij is een heel mooi object voor de Europese markt. Dus het talent staat 100% vast. Toch is merkwaardig hoe dat gaat in die voetballerij. Want eigenlijk is hij door denk de laatste paar trainers bij Ajax niet zo serieus genomen... dat hij de standaard altijd in stond als bepalende speler... Ja en vervolgens maakt hij een transfer naar, naar zo'n club als Milan. Ja, denk je, de... hoe, hoe, hoe is dat mogelijk? Nou, hier kan je uit opmaken dat die scouts... Kijk, Castanjos, Mario Been zegt, mijn spelers zijn niet zo goed. Ja. En Inter hij volgt hem Inter. al een jaar vijf... en die dacht, kom maar hier met die speler, ja. wie heeft er nou gelijk? Ik denk dat Inter uh, toch iets meer know-how op dit gebied heeft dan Mario Been. En hetzelfde geldt voor Emanuelson. Martin Jol, die daar een rechtsbenige uh, jongen van 1,60 meter op linksbek zet... terwijl die Emanuelson heeft, is natuurlijk gewoon gebrek aan inzicht. Nou, het is ook duidelijk dat Emanuel zo'n volkomen afgeknapt was op Ajax. Ja, natuurlijk. Door dit soort dingen. Ja, inderdaad. Want hij wou ook gewoon geen contract tekenen. Ja. Nou, als je dan nog naar zo'n club kan... Ja, dan hoef je niet lang over na te denken natuurlijk. Ja. Uh, ik meld even tussendoor dat de Graafschap FC Utrecht vanavond niet doorgaat. Dus Waarom de niet? Mensen, uh, het uh, veld is bevroren. Jezus. Ja. <laughs> ze, ze hebben toch verplicht veldverwarming, of niet? Ja, maar blijkbaar uh, is de dat, nog, is die, dat, is, niet, is de dat niet warm genoeg. genoeg? Die zijn niet gestoken. <laughs> ja, of het gasmuntje is er niet ingegooid, dat kan ook nog. Goed, de graanschap FC Utrecht is dus afgelast. Uh, nog niet bekend wanneer dat duel uh, wordt ingehaald. Maar er gebeurde meer op het transfergebied uh, dit weekend. Zo kleurt het in Hoffenheim in Duitsland en in Milaan-Oranje. Mark van Bommel. Maar ze hebben mij nodig voor het kampioenschap binnen te halen. Dat hebben ze al een aantal jaren niet gehaald. Dat is een grote doel. We spelen natuurlijk ook nog de Coppa Italia. Dus ik probeer gewoon uh, de club te helpen. En, uh, en zo snel mogelijk mijn weg te vinden in het team. Ja, hij zegt, uh, uh, uh, hun moeten punten halen en we spelen nog in de kop in Italië. <laughs> dus hij moet nog even wennen wat voor kleur hij aan heeft. Maar toch, Emmanuel en Van Bommel, clubgenoot van Claire en Seedorf. Uh, gaan ze het maken daar? Tom? Uh, nou, Milan staat gewoon bovenaan natuurlijk, hè? dus waarom zullen ze het niet gaan maken? En die spelers spelen dus in een goed elftal. Nee, ze zijn alle, allemaal erg goed, Mark van Bommel ook, is gewoon een Nederlands elftal speler. Alleen verbaast het me dat hij zo snel afgeknapt is op uh, Bayern München, want hij was één of twee maanden geleden nog aanvoerder van die ploeg. En het verbaast me ook dat hij maar voor een half jaar getekend heeft. Tjera. Ja, dat laatste verbaasde mij ook. Ik hoorde het van de week ook dat hij alleen voor dit seizoen getekend heeft. Nu dus ongetwijfeld, als het goed gaat, dat we wel weer verlengd worden. Hij hoeft maar hij heeft geen is, afkoopsom te betalen. Dat zou natuurlijk ook nog een rol kunnen. Dat ze hem gewoon, uh, uh, gewoon overnemen. Op huurbasis, ik weet niet, Henk, hoe dat. Weet jij precies de details wat dat betreft? Nee, hij wordt niet ja. gehuurd van Munich <coughs> volgens mij hoor. Nee, dus er is een afkoopsom betaald. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk toch. dat hij transfervrij weg mocht. Ja. Maar toch is daar zijn status is heel snel ook veranderd. He, want hij, wat, wat je zegt, hij was, hij was aanvoerder <kuggen> daar en hij was het toch een van de grote jongens. En ineens is daar iets gebeurd waardoor hij ook zomaar weg mag. Ja, Nederland-Zweden. Toen hij uh, licht geblesseerd naar het Nederlands elftal kwam en gespeeld heeft... en dat de blessure is toen verergerd, dat zal Van Gaal hem niet in dank hebben afgenomen. En uh, <laughs> dat werd dus een conflict tussen de trainer van zijn club... en de trainer zijn schoonvader van het Nederlands elftal. En uh, ja... Dat, ik denk dat dat de oorzaak van de verwijdering van Bommel van Gaal is. Ja, maar je praat over Van Gaal, maar er staat ook nog een Roemeniek en een heunes enzovoort. Ja, natuurlijk. maar die kunnen, wel, die kunnen wel inschatten, denk ik, dat uh, als, kijk, als van Bommel uh, de relatie met Van Gaal als die verpest is, dan is dat toch vervelend binnen zo'n uh, zo selectie, lijkt mij. Ja, dat lijkt me ook, Jerk. Ja. All ja, ongetwijfeld. Er ik, uh, ik, zit meer achter. Er zijn een aantal redenen waarom hij daar zo snel ook weg mag en kan. Dus ik vind het stom overigens, hoor, van Gaal, Want uh, Van Bommel is uh, natuurlijk uh, 33 jaar al. Maar was wel heel belangrijk in het elftal. En uh, wie zou ik als vervanger daar gaan neerzetten? Ze hebben daar nu iemand gekocht die ik niet, niet ken. Maar uh, zouden daar Otto staan op zijn plek? of? Uh, Schwijnsteiger. Nee, dat is de linkerkant. Maar uh, Timo hadden ze dus op zijn kant. Maar allemaal minder dan Van Bommel. 100% mm -hmm. Schwijnsteiger heeft overigens nog voor hem gepleit, hè? Hij heeft nog gezegd ik ja, dat hij weggaat. hij nee, moet blijven. Nogal logisch. Nou ja, hij was een van de beste spelers van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap ja. natuurlijk. Ja. En ook bij Bayern München, dat uh, de finale van de Champions League gehaald heeft. Ja. Dus het, uh, Van Gaal schiet zich hier misschien wel in zijn eigen voet hoor. Met dat uh, min of meer uh, wegwerken of in, wegsturen van Van Bommel. Ja, ik zat vanmorgen een interview met hem te lezen. En toen bedacht ik mij van, dan kan hij kampioen worden in Italië. Is de kampioen geweest in Nederland, is de kampioen geweest Spanje. In, Spanje. Gewoon de kampioen in Spanje, is de kampioen geweest in, uh, in Duitsland. Duitsland en Italië dadelijk Ongelooflijk ja. eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Maar het is ook een hele goede speler. Ja. Hij heeft het nodig gebruikt en zal nog nodig bereiken. Wellicht dan uh, daarna uh, zijn carrière heel langzaam, maar wellicht lang afbouwen bij PSV, Jerk? Nou ja, ik denk als hij hierna nog een jaar doorgaat bij Milan, dan weet ik niet of hij dan nog een keer gaat... Ik vind ook dat je niet moet afbouwen bij PSV. Of je bent goed genoeg voor PSV of je stopt, maar je gaat niet afbouwen. Tom? Nou ja, Cocu heeft het ook min of meer gedaan. Ja, maar natuurlijk. die was gewoon nog goed. Ja, Weet je, die je... was nog goed. Nou, ik van Bobbels op zijn 35 ste jaar, als hij geen blessures krijgt, ook nog goed zijn. Of op zijn 36 ste Kijk, het is duidelijk dat er internationaal niet zoveel vraag naar hem is. Ja, maar ik hou niet van het woord afbouwen. Je, je, je, nee. je speelt gewoon goed en dan stop je op een enig moment. Maar je gaat niet afbouwen. Nee, maar bij Cocu en uh, ook Rijkaard hebben Frank die Rijkaard woorden wel gebruikt. Frank Rijkaard heeft ja. vrij succesvol afgebouwd. Nou, die, die ja. heeft het uh, heel erg goed gedaan waar Rijkaard. Hoffenheim, twee Nederlanders aangetrokken. Rijn Babel en Edson Braafheid. die gaan er naartoe. Uh, is de druk groot uh, Voor Babel met name, om eindelijk eens wat te laten zien. Henk? Of heb je de indruk van niet? Nou, ik, ik, ik, ik heb niet het idee dat bij Babel druk een rol speelt. Uh, misschien zou dat goed voor hem zijn als dat wel het geval was. Um, als hij een basisplaats krijgt, dan denk ik wel dat hij gewoon weer gaat scoren. Want het is wel een, het is echt een powerhouse, die gozer. En hij is heel snel en hij heeft een geweldig schot als hij hem tussen de palen krijgt. Uh, als hij een basisplaats krijgt, dan, dan, dan zou het best nog wat kunnen worden, denk ik. Was hij niet in beeld bij Ajax meer? Of? Ja. hij wilde zelf naar Ajax. Heel kort. Hij wilde zelf? Ja, oké. Okay. Maar zover is het niet gekomen. Nee. Waarom eigenlijk niet? Ja, uh, dat zou wel te maken hebben met het geld dat Liverpool voor hem kon ja. krijgen uh, van Hoffenheim. En dat ze hem liever dan niet in die ruil wilden betrekken. Ja. En braafheid, is dat een logische stap in jouw ogen, Tom? Hoffenheim? Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe Hoffenheim staat. En ik volg braafheid. Is een van de weinigen die ik helemaal niet volg. Nee, nee, dat toch? kan ook niet, want die speelt nooit. Het <lacht> <lacht> zou knap zijn, Tom, als je die volgt. <lacht> <lacht> dus uh, ook weinig interesse. Kijk, Babel vind ik toch wel, omdat ik nu iets hoor als coach... He, men twijfelt aan zijn interesse, men twijfelt aan zijn intrinsieke motivatie. En dat is verschrikkelijk voor een coach natuurlijk. Ja. Goed, um, dan uh, Van Nistelrooy, dat is dan eigenlijk meer een, uh, een transfer... die dus toch weer niet doorging op het laatste moment. Of nog wel. Of nog ja, of, <kijnt> of het moet voor uh, maandagavond gebeuren. Ja, maar ze hebben, uh, gebeurde, toch, maar ze hebben uh, nu iemand uh, binnengehaald, ja. de Arde geloof ik uit mijn Ja, nou? precies. Die hebben ze nu binnengehaald, dus ja. dat lijkt wel dat dat niet doorgaat. Denk je dat hij prof genoeg is om... Uh, om zich toch weer de rug, de rug te rechten. Uh... Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Het, ik, ik vind, volgens mij is hij een, een voorbeeldige prof. Maar ik vind dit wel een ja. beetje een... een ik weet niet, misschien weet ik niet genoeg achtergronden, Maar een beetje een smet op zijn carrière. Dat, ik begrijp van hem uit dat hij wel naar Madrid wil. Maar tegelijkertijd heeft hij wel daar een contract. Heel bewust, volgens mij. En heeft, is er ook een geweldige club. Die hem ook geholpen heeft om naar Haas fout te halen destijds. Dus in die zin heb ik ook zoiets van... Nou, zorg gewoon dat je daar je werk goed doet. En uh, wie weet gebeurt er nog na dit jaar iets. Ja. Dus ik vind het niet iets om nou heel somber van te zijn... dat je niet naar Madrid terug mag. Ja, maar het, het kan toch niet zo zijn in een teamsport dat een speler maar even uit gaat maken wat hij wil? Dat, dat, dat is wat ja. ik dus zeg. Dat dus vind ik een beetje een smetje op zijn carrière. Want daar vind ik niks voor nee, hem. Nee, ik vind het waardeloos eigenlijk. Hij heeft een contract getekend. Ja. En vergis je niet, het contract wordt getekend met een meester in de rechter erbij. Met vijf makelaars erbij enzovoort. Ja. Dan had hij toch een clausule in zijn contract kunnen laten zetten. Ja. Ik vind het ook geen verhaal wat eigenlijk bij hem past in die zin. Maar goed, ik weet waarschijnlijk ook niet alle achtergronden. Het is uh, precies half zes. Uh, we gaan zo door met het Sportforum. Maar er gebeurt, gek genoeg, meer in de wereld dan sport alleen. Radio 1. Het NOS-journaal. Egmond de Jong, ongetwijfeld Egypte. Inderdaad, Egypte. De Egyptische president Mubarak heeft nieuwe topmensen in zijn regering genoemd. Benoemd. De 74-jarige Omar Suleiman is vicepresident geworden. Dat is een functie die in de 30 jaar die Mubarak nu aan de macht is, niet eerder bestond. Correspondent Nicole Fever over de aanstelling van Suleiman. Ja, dat is wel een, een, een keuze waaruit blijkt dat Mubarak het gevoel met de straat echt volledig kwijt is. Want deze man was uh, uh, hoofd van de geheime dienst, is een van de meest mensen van Egypte, is uh, nou ja, in, in de zeventig. Dus om deze man nou te benoemen, dat is toch niet iets waarop uh, de bevolking zit te wachten. En er is ook een nieuwe premier, dat wordt de voormalige luchtmachtpiloot Ahmed Shafik. De benoemingen volgen op het ontslag van de Egyptische regering door president Mubarak gisteravond. De Verenigde Staten hebben in een reactie laten weten dat het niet voldoende is om de kaarten nog eens te schudden en verder niets te doen. De beloften van president Mubarak om hervormingen door te voeren moeten worden nagekomen, zegt een woordvoerder in Washington. De protesten in Egypte gaan ook vandaag in volle hevigheid door. Er wordt opnieuw door grote aantallen mensen gedemonstreerd. In de grote steden Cairo, Alexandria en Suez zijn opnieuw vele tienduizenden mensen de straat opgegaan. Om drie uur Nederlandse tijd is een uitgaansverbod van kracht geworden, maar daar trekt de bevolking zich weinig van aan. Er zijn wel berichten over confrontaties, maar op de meeste plaatsen worden betogers door de ordentroepen ongemoeid gelaten.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 Twee minuten over half zes. We gaan door met het uh, Sportforum. Checkbox, uh, Henk Spaan en Tom Boot. Even ter jullie informatie. Babel heeft uh, gedebuteerd, stond in de basis bij Hoffenheim. 1-0 gewonnen bij uh, Schalke. Uh, Edson Braafheid, moet je raden, Henk. Uh, wat Op de bank? Hem? Wat de bank, inderdaad. <laughs> <laughs> maar, maar wacht even. Volgens mij hebben ze een bekerwedstrijd ook gespeeld met Babel. Ja, hebben ze, is... ja, ja, hebben ze verloren. Ja. Oh, Dat de de was zijn eerste vr. wedstrijd, ja. die verloren. Dus maar even ontgaan, uh, St. Pauli geloof ik uit mijn hoofd. Ik ben nu nee, nee maar... Coboets -co of zoiets. Coboets ja, was het, cor -boot. cor je hebt gelijk. Um, Bayern heeft overigens met uh, 3-1 uh, gewonnen van Werder Bremen. Drie keer raden wie de eerste goal maakte. Arjen. Juist, aan Robben, inderdaad. Het, uh, en wie stond er rechts half? Ja, dat uh, vermeld ik de rest <laughs> even niet. Ik denk dat ik niks anders te doen heb nu. Ik zit uh, hier een hem te leiden. Google het even. Uh, overigens, uh, de graafschap tegen Utrecht. Jij vroeg je af waarom het is afgelast. De veldverwarming was en is stuk. Kijk. Dus dat is de reden waarom uh, de graafschap tegen Utrecht uh, niet doorging. De half van het bekertorneuil zijn bekend. Ajax neemt het thuis op tegen RKC en FC Twente speelt tegen Utrecht. Op papier was de kwartfinale tussen Twente en PSV de mooiste affiche. Sander Boske werd in de strafschopperserie de grote man. Hij hield de strafschop van oud-ploeggenoot Orlando Engelaar. Ja, ik denk dat in de voetbal uh, iedereen wel een lijstje heeft. En, uh, het zou ook stom zijn als je niet uh, op YouTube of waar dan ook uh, kijkt uh, wie en, nou goed, Dat lijstje hadden wij ook. En, ja, gelukkig uh, stond hij wel enkele er ook op. Ik wist dat hij daar ging schieten, dus ik uh, ben ook vol voor die kant gegaan. Uh, jammer dat, uh, dat ik niet eerder een bal pakte. Ja, je moet wel een stukje geluk hebben. En gelukkig uh, hadden wij dat vanavond iets meer dan PSV. Het <laughs> is goed dat we camera's hebben. Ik weet niet of je thuis op internet meekijkt... met de gezichten van de drie mensen hier aan tafel. Met de eerste woorden van Bosken. Waarom reageer je zo, uh, Ton? Nou ja, ik wil alleen maar doorgaan op dat, uh, op dat <laughs> lijstje. Ik vraag me af eigenlijk, heeft hij dat zelf dat ont, uh, ja, bekeken, zelf dat lijstje gemaakt? Of heeft hij dat gekregen? Dat is professionaliteit, uh, mag ik aannemen, dat je dat gewoon doet dat voor je aan de bekerwet. Nee, nou. ik denk dat de keeperstrainer dat, uh, ja, dat uh, ja, precies. Uh, verzamelt. Ja, ja. Maar goed, jullie, jullie vonden eigenlijk dat in zijn, in zijn stem klonk niet echt blijdschap door, had ik nou. zo de indruk hier aan in de avond. <laughs> Toch, Tjerk? Nou, nee, nee, wat Ton zegt, <laughs> het gaat niet zozeer om de inhoud. Het gaat eigenlijk wel om de inhoud. Bedoel ja, normaal wel, maar ja. het in, dit oh, in, geval dit geval in dit geval, het in dit een geval mee, was ja. de toon wel ja. grappig. Ja. <coughs> ja. Um, wat moeten we hier nou uh, uit opmaken? Uh, is uh, Twente goed genoeg of is Twente juist niet goed genoeg? Uh, hoe, ik zo vind goed Twente we, heel erg goed. Niet goed genoeg. Of ze het niveau halen van, uh, van vorig jaar bijvoorbeeld. Om ja. te, hebben ze het maximale niveau? vind ik wel. Ik vind het knap hoe Twente weer wederom weer goed speelt uh, na vorig jaar. He, toch een hoop andere spelers, een aantal, aantal spelers weg... En, en, en ik denk toch weer uh, het beste voetbal speelt. En waarom redt PSV niet, Ton? Nou, PSV... Uh, voor, het kampioenschap, of, ja, voor het kampioenschap... Nou, laten we het eerst even tot de beker uh, beperkt houden. Voor de beker... Uh, ik, kijk, ik ben het niet helemaal eens met, uh, met Henk... want ik vond PSV eigenlijk beter speelde dan Twente. He, dus we hebben het pech eigenlijk verloren. Dit is gewoon ja, een bekerwedstrijd en die win je of je verlies je. PSV heeft wel pech gehad, vind ik. En vooral Engelaar, die eerst een strafschop uh, veroorzaakte... en toen een strafschop uh, miste. Twente zat helemaal niet in de wedstrijd, hoor ik zeggen, Henk. Ja, ik, uh, ik vind dat Twente in de tweede helft ging domineren... en uh, zeker tegen het einde van de wedstrijd. Uh, PSV heeft wel wat kansen gehad, maar um, ik kan me zo erger aan zo'n Marcus Berg... En uh, die Toijfonen die, uh, die had de bal van twee meter voor het intrappen. Nou, schop hem er dan ook in, weet je wel. Terwijl uh, Rutte zet Koevermans op de bank. Echt een hele goede spits. En die komt erin en die schiet hem gelijk raak. En uh, intussen, in plaats van dat hij Berg eruit haalt, haalt hij. Wie haalde die er nou uit? Het was een krankzinnige wissel. Eerst Lens eruit voor die labiat. En uh, hij haalde Bouma eruit voor, uh, voor uh, Koevermans. Dat is in ieder geval een aanvallende wissel. Uh. Ja, maar op zich... Het was een, nou, ik vond het een rare wissel. Maar uh, ik denk dat ze hadden nooit hadden moeten verkopen. Want volgens mij is... Uh, het grote verschil tussen het Twente van het vorig seizoen en dit seizoen is dat Theo Jansen nu alles bepaalt. Vorig seizoen had hij nog Pires, aan wie hij af en toe de bal moest geven. En Pires had de dynamiek al lang niet meer om zo'n team te leiden. En nu is Jansen de baas. En uh, zijn ze volgens mij efficiënter en sterker dan vorig jaar. Zeker met Ruiz in vorm. Tjerk, uh, is PSV echt gewoon verzwakt? Is dat nu wel duidelijk uh, omdat Aflaai en Reis er niet bij zijn? Nou, ik moet je wel, ja, Reis uh, denk ik wel. Maar met Aflaai, ik, ik was wel verrast dat PSV hem toch nu al liet gaan voor 3 miljoen geloof ik ik het net zoiets van 3 miljoen veel geld ik denk dat is nee. weinig weet ja. je als je daardoor de Champions League misloopt dan is 3 miljoen toch helemaal niks ja. dus ik vond het heel ik vond het niet verstandig ja He? maar je weet niet zeker of dat, nee uh... je weet het niet zeker maar ik ik daarom omdat je het niet zeker weet hou je hem nog een half jaar ja maar hij liep zijn contract liep af van Henk of ja maar, ja, ja. Nou, ja. Dus loopt, maar dus... je praat dus over 3 miljoen ja ja dus dat is Eigenlijk vergeleken met die 15 miljoen die je verdient die met de Champions, Champions League... Is het, is het eigenlijk heel weinig geld. Ik vind het een heel groot risico dat ze nemen door Afval Light te verkopen aan, aan Barcelona. Als Barcelona hem echt graag wil, dan halen ze hem ook nog in, in juni. Nee, maar dan levert hij niks op. <coughs> My en myself, dan levert hij dus... niks op, maar dan, dan kan hij nog steeds daar naartoe. Tuurlijk, dat wel. Ja. Maar uh, ik, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik vind het ook een rare verkoop. Ik vond, het, ik vond het op dat moment niet verstandig. En nog steeds niet. Misschien zijn ze bang dat, uh, dat afvallei wellicht minder gemotiveerd raakt... als die transfer ja, niet doorgaat. Op, nee. uh, als je daaraan uh, moet gaan denken, dan houdt ze, alles op. Misschien tuurlijk. zijn ze ervan overtuigd dat ze voldoende in huis hebben om... Uh, ja, dat hebben ze niet. Om het middenveld toch nee, nog... Ik vind uh, het echt dat PSV echt verzwakt is uh, sinds hij weg is. Nou, Rutte die maakt zich niet zo druk om... Uh, wel. Nou, die gebruikte bijvoorbeeld Affelay ook al helemaal fout, Rutte. Ja. Dus die, misschien heeft hij nooit het, uh, uh, gezien hoe je hem wel moet... Kijk, hij is natuurlijk verkocht aan Barcelona op die wedstrijd in het Nederlands elftal. Tegen Zweden, toen hij uh, één of twee keer scoorde en een assist, en een assist had. Uh, dus ze zullen hem ook wel links aanvallend gaan gebruiken. Rutte, die zetten hem controlerend op het middenveld. Ja. Dus daarop hebben ze hem echt niet gekocht, hoor, Barcelona. Maar goed, dan zou het ook niet zo'n verswakking zijn, uh, als je zo redeneert natuurlijk. Uh, jawel, want uh, hij was toch altijd gevaar. Ik bedoel, hij kwam op. Uh, dit seizoen heeft hij natuurlijk om, vanwege die positie ook niet zoveel gescoord. <coughs> dus uh, misschien puur uh, wat doelpunten betreft zal hij niet veel, uh, zal het niet veel uitmaken. Maar toch is het een verzwakking. want het was de beste speler en, van de selectie. En ik denk dat de tegenstander nu ook anders tegen PSV aankijkt, met of zonder afvallij. Ja. Ajax-Nak 4-1. Was het zo eenvoudig, ik weet niet of jullie de hele wedstrijd hebben gezien... maar was het zo eenvoudig als de uitslag doet vermoeden? Ik dacht het wel. Ik bedoel, het is heel lang uh, 2-1 gebleven. Maar Ajax heeft zo verschrikkelijk veel kansen gehad. Ter Rauwala was trouwens fantastisch, vond ik. En op, op een gegeven moment werd het 4-1. Ik heb geen seconde gedacht, hoewel echt Ajax-fans wel... maar ik heb geen seconde gedacht dat ze ooit die wedstrijd zouden kunnen verliezen. Toch was er nog één enorme redding van Stecklenburg, uh, kan ja. ik me herinneren... die ze op de been hield als het 2-2 wordt. Had je het dan nog zien kantelen, Henk? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Want uh, ze hadden zo verschrikkelijk op hun donder gehad van FC Utrecht. Moest nu wel... Uh, het bestaat dan bijna niet dat je dan weer verliest. Nee, ja, ik, wat, ik, wat ik wel merkwaardig vind vaak bij dit soort wedstrijden is... Uh, morgen zien we weer NAC, Ajax. <tied> en volgens mij zie je dan wel een heel ander NAC. En dat vind ik altijd zo bijzonder. Want waarom zie je nou de ene keer een, een ploeg... en een week later een totaal andere ploeg? Dat weet je met, nog niet, Met dezelfde nee. spelers. Nee, dat nee is maar een voorspelling NAC, die je NAC, nu NAC, doet. Ja, dat is een vooraanname. Maar ja. NAC thuis, dat is anders. Dus ik, ik, ik ben benieuwd wat er morgen gebeurt. Ja. Nou, Henk is ervan overtuigd dat Ajax gaat winnen. Dat, ja, zij dat heeft zij van tevoren gezegd. Maar. Ja, omdat... Uh, ik, ik hoop maar voor Ajax... dat, uh, dat die wedstrijd tegen Utrecht een incident was. Kijk, als NAC even gemotiveerd, even veel druk gaat zetten als Ajax... zullen ze misschien toch weer in de problemen komen. Maar, maar ik denk wel, Frank de Boer kennende, dat hij eh, daar wel op in is gegaan... op een bepaalde heftige manier. De manier waarop ze zich door Utrecht hebben laten wegzetten. En, dus dat en niet... Ajax heeft echt geen keuze. Ik bedoel, als, je, als ze morgen niet winnen, nee, dan, ze dan wordt het gat wel heel groot. Ja. Het uh, wordt in de halve finales op 2 en 3 maart... Twente, Utrecht en Ajax, RKC. Zijn dat halve finales uh, waar jullie op kunnen verheugen? Dat had andersom moeten zijn. <lacht> wat, wat bedoel je wat dat RKC Ajax? Of wat, nou ja, wat bedoel je? Het in ieder geval iets leuker geworden. Nou ja, goed. Ik, ik had het ook wel leuker gevonden als het niet Ajax RC, maar RKC Ajax. En ook. Twente-Utrecht, liever ja, Utrecht-Twente. Utrecht, maar dan kijk ik weer vooruit. De meest waarschijnlijke finale wordt natuurlijk Twente-Ajax. En dat wordt iets fantastisch. Ja, ik weet niet precies wanneer die bekerfinale is. Maar de laatste wedstrijd van het seizoen is ook Twente-Ajax. Op uh, Ik meen 15 mei. Ja, volgens mij je... is het, voor, het laatste, voor de laatste speelronde is volgens mij de bekerfinale. Dus dan spelen ze in voor... die week zouden ze week twee, twee beslissende ja. wedstrijden. Eén om de beker en misschien de ander om het kampioenschap spelen. Ja, maar, dat is wel jullie, wel bizar. Gaan, jullie gaan er even vanuit dat Twente-Wint van Utrecht maak ik je dat op. Nou, Twente speelt thuis. Nou, laten we zeggen. Je weet het nooit zeker. Maar de kans dat Twente wint is wel erg groot, vind ik. En nou, ja. als het, voor, voor de spanning was het daarom wel aardiger geweest, denk ik. Uh, Utrecht-Twente en RKC-Ajax. Ja, en dan, oh. Utrecht, dan, dan eventueel Utrecht-Ajax in die finale. En dat wordt dan natuurlijk, als dat zover komt, een finale met een... Uh, Geschiedenis. Uh, weet je buiten, nog? Uitspelen. Van Beppo was het, geloof ik. Eén minuut voor tijd en vervolgens Ajax die de beker pakt. Uh, sorry Utrecht dat ik dat nog even moest opraken. Ja, hij ja, gaat nu zout ja, in wonderen ja, zitten ja. gooien. Ik besef dat hij dus helemaal ik, niet gelijk heeft. Ik had helemaal aan. niet Je had gewoon je mond kunnen houden. Nogmaals, sorry. <laughs> um, Edwin van der Sarum. Ik komen nog even aan Roeren. Uh, een groot doelman, natuurlijk. Veel bereikt. Hij uh, houdt het nu toch definitief. Uh, voor gezien, hij maakte dat bekend deze week dat hij aan het einde van het seizoen gaat stoppen. Uh, tuurlijk, je, je zou het vast nog een keertje, een jaartje aan vast kunnen plakken of uh, ergens anders. Maar wil je dat echt? Op dit moment uh, is, dat, is dat nee inderdaad. Dus uh, ik heb uh, eigenlijk geen zin om, om, ja, op, om, om die, op die lijn naar beneden te, te gaan eigenlijk. Ik, uh, ik ben heel blij dat ik hier ook, uh, die kans heb, heb nog gehad om, uh, om op het hoogste niveau uh, te kunnen laten zien wat je, wat je kan. En uh, dat wil ik graag op, uh, op deze manier houden eigenlijk. Ja, nog een uh, half seizoen heeft hij nog. Um, maar als we nu al terugkijken, wat is kunnen jullie er allemaal één moment uithalen... die jullie is bijgebleven? Eén mag, mag ik met jou beginnen? Hij stopte in de Champions League finale, beslissende penalty. Ja, Chelsea was dat, 2008. Ja, ja. Denk hij dat hij dat ook zelf wel zich uh, Dat was ook zijn, hoogte, goed zijn hoogtepunt, ja. Dat, dat vertelde hij ook zelf. Ja, en ik, toen met het Nederlands elftal, toen hij die... die, die, die uh, wij wonnen toen zijn strafschoppenreeks... Uh, ja, was, uh, was in Portugal. Zweden. Ja, Zweden. Zweden ja. En toen is het een beetje omgedraaid. Want daarvoor... Toen stopte hij voor het eerst uh, beslissende penalty. Precies, ja, want ja, daarvoor ja. had hij toch een beetje de ja. naam van fantastische keeper... maar stopt nooit penalty's. Nou, het ja. was het einde van penalty-syndroom ook in Nederland. Nou ja, maar ja. door hem is dat dus, ja. dus wel wat veranderd. Ja. En dat vond ik ook wel een heel mooi moment. Bon. Nou wat mij bijblijft is zijn carrière, die ook met ups en downs. Hij Gewoon erg goed, kwam later bij in Italië waar hij, uh, ja, Juventus. waar hij het heel middelmatig deed. Fulham en eigenlijk zijn glorietijd werd Manchester United. Hoewel, hij heeft ook Champions League natuurlijk met Ajax gewonnen. Ja. Nou is het zo dat er uh, vanmorgen iemand suggereerde om hem als een soort van eerbetoon uh, nog maar eens één keer op te roepen voor Oranje. Voor een oefenwedstrijd. Voor een oefenwedstrijd tegen Albanië of zo. Nou, tegen Andorra. Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Maar uh, vinden jullie dat een, een passend afscheid voor hem? Of? Nee, dat vind ik ja. onzin, dat soort dingen. Ze kunnen hem huldigen voor een wedstrijd. Ja, maar je gaat er niets in. Dat doet hij zelf ook niet. Nee. Dat wil hij niet. Nee, ja, dus voor Stegenburg zal... ook niet leuk. Hij, nee, maar goed, hij zal zich uh, helemaal niet prettig bij voelen. Nee. Die jongen heeft het liefst dat. Nou, ik heb nu die beslissing genomen. Klaar, hij he. laat niemand meer uh, om me om, om, ja, om kijken. Maar hij kan nog op dit moment de FA Cup, de Champions League winnen... Ja, en het kampioenschap kampioen van de Engeland. Ja. Hoor. Ja. Overigens stond vanmorgen in de Guardian... dat uh, Stekelenburg echt heel dik bovenaan de lijst van opvolgers staat. Ja. Ben je niet bang dat hij nu nog in de transferperiode nee. gekocht heeft? Nee, Ferguson heeft gezegd... Uh, na, na afloop van het seizoen gaan we ons op Stekelenburg. Uh, Ferguson heeft zelf al gezegd dat hij uh, uh, hoopt dat Ajax uh, ja. hem wil verkopen...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 met elkaar over moet kunnen praten. Goed, Henk. Wat vind je van deze situatie? Ja... Uh, klinkt een beetje huilerig. Uh, volgens mij heeft Leo geen superprestaties uh, bij Feyenoord geleverd als technisch directeur. Maar dat hij dus, dat hij Gudde al wist dat hij weg moest... Ja. en dat hij dat dan niet tegen hem vertelt, is natuurlijk echt een NSB-streek. Daar gaat het hem ook over. Ja, Daar gaat het hem ook dat, over. Dat, dat is vervelend. Maar aan de andere kant, Leo heeft ook volgens mij bij Ajax Adriaanse... op een uh, niet al te zieke manier weggewerkt. Als ik me goed herinner hoor, dat, uh, ik weet niet of dat echt waar is... maar. Uh, het is wel voetbal, dus uh, normen en waarden bestaan niet. Kerk? Ja, een hoop emotie weer. Weet je, uh, ik, ik vind het... Uh, wat wat uh, Benakke suggereert inderdaad... Dat, dat de directie het al wist en hij niet of via via te horen krijgt... dat, dat uh, lijkt slordig. Daar kan ik me heel, helemaal niets bij voorstellen. Uh, aan de andere kant vind ik het niet raar... Dat, dat tenminste, dat mag volgens mij ook. Dat zegt Benakke, denk ik zelf ook. Dat Feyenoord op een gegeven moment zegt van oké, okay, vanaf nu... Dan gaan we een traject in voor minimaal vijf jaar met iemand anders? Ja, dat, dat kan, vind ik niet raar. En als iemand dan van, uh, met alle respect, beenhakkers en leeftijd, uh, daar dan niet verder gaat, vind ik het niet, niet vreemd qua hmm. beslissing. Maar het hmm. gaat er vooral om, en volgens mij gaat het daarom. De manier waarop hoe, het gecommuniceerd is. Precies, hoe is het gecommuniceerd? Ja, en dat is niet goed gegaan. Weet dan ik dan niet, ik daar ben ik niet bij wel. geweest. <laughs> nou ja, kijk. Uh, kennelijk was hij toch wel verrast door uh, de beslissing, die uiteindelijk... en je moet je eens voorstellen, de hele week, veertien dagen daarvoor... praat hij met ze in de directie en iedereen weet het al. Nou, dan zou ik ook niet prettig gevonden hebben. Kijk, zijn contract wordt gewoon niet verlengd, dat mag bij nooit. Ja, ja hè? dus, dus verder niks, het wordt geen contract verbroken, <lacht> of niet? Maar. Het allerbeste is om gewoon niks te zeggen, denk ik. Het is lang uh, rustig gebleven in, uh, in Rotterdam. Maar nu wordt, begint het zich toch een beetje te roeren. De achterban met name ook. Een hele lijst uh, opgesteld met de eisen die de achterban, uh, achterban nu stelt bij de directie. Die moet weg, die moet weg, die moet weg. Uh, die speler moet weg, die speler moet weg. Wat vinden jullie van die ontwikkeling? Dat, dat de fans zich zo in uh, bestuurszaken uh, gaan mengen, Jack. Ja... Allemaal emotie. Allemaal emotie. Ik bedoel, het is heel makkelijk om van alles te roepen, maar het gaat om oplossingen. Maar wat moet je als bestuurder daarmee dan? Nou, bestuurder kan je daar niks mee. Wat, wat, wat, wat, wat moet je daarmee? Iedereen zegt ook weer wat anders. Weet je? Iedereen vindt ook weer wat anders. Iedereen heeft weer zijn mening. Uh... Ja, ik, ik denk dat, het, dat inderdaad de rust bewaren... zorgt dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten. Dat is het allerbelangrijkste. En zorgen dat, de, dat je de spelers beter gaat maken... dat is het allerbelangrijkste. Want ik hoor ook vaak van... ze hebben wel een goede spelersgroep. Hè, hoor je, lees je dan weer en hoor je weer. En wat je ook te vaak hoort is... ze zijn jong. Nou, die jongens blijven natuurlijk niet altijd jong. En, en ondertussen hebben ze al heel veel ervaring. Want ze spelen al twee, drie, sommige vier jaar in het eerste team. Dus die ervaring die moet er onderhand ook wel zijn. Hm. Dus ja, waar het om gaat... Is die spelers beter maken. En dan kan je niet, met alle respect, uh, onder Herakles, de graafschap en noem het allemaal maar op, blijven staan. Dus, dus daar zit het probleem. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen Been en uh, Willem van Hanegem. Uh, tot ergens. Uh, van Been stond uh, een dag later. terwijl ze hadden afgesproken dat ze het geheim zouden houden. dat de ene een broodje kroket en de andere een. Uh, een uitsmijter had gegeten, tot in detail werd uh, vervolgens opgeschreven... hoe dat gesprek is verlopen en wat er is besproken. Waarop Been heeft gezegd van nou, uh, Van Hanegem, uh, daar ben ik ook een beetje klaar mee. Hij zei het in, uh, in nette termen. D Moeten we hier nu uit opmaken, zo langzamerhand... dat er een scheuring is ontstaan binnen Feyenoord... en een groep dat richting Van Hanegem gaat... en een groep dat richting Been gaat, Henk? Ja, die indruk die uh, wordt wel gewekt. Ik vind uh, de selectie van Feyenoord heel erg goed. Uh, ik zie al die jongens ook wel in vertegenwoordigende elftallen spelen. Daar uh, blinken ze vaak uit. Jongen, aan je volgens mij. Of onder, onder, 17. Onder, onder 19. Onder 19. Uh, onder 19 bijvoorbeeld de Vrije en, en Martin, Martins die zijn uh, twee centrale verdedigers daar. Uh, ik denk dat uh, Mario Been uh, gewoon faalt. En uh, dat hij op deze positie staat. Uh, ik, ik, ik, Feyenoord, Ajax Feyenoord heb ik gezien. Er was niks in het elftal bij Feyenoord. Er was geen spelopvatting, er was geen passie. Uh, er, wa er waren geen tactische oplossingen voor uh, het, het overwicht van Ajax, van de kant. Dus ik weet het niet, maar het lijkt me niet dat daar topprestaties op de bank worden geleverd. Als er morgen wordt verloren van, uh, van Twente, moet Been dan weg, Tom? Nou, kijk, wat er wel opvalt is dat het krediet van Been, ook bij de achterban... Uh, heel erg afgekalfd is. He, hij kon niet fout, zelfs na die 10-0 heel lang tegen PSV. Maar dat, uh, ook in een van de eisen... Jij zijn net fans, het is wel de harde kern die die eisen stelt hoor. Maar het stond ook, Been moet praten met Van Hanegem. En we zagen gisteren, of eergisteren Been op de televisie. En toen was het wel duidelijk dat, ja, de liefde komt niet van Been af hoor. Ja, ik had wel de indruk, dat, dat zij Gudde ook, dat die afspraak al stond... voordat die eis op tafel werd gelegd natuurlijk. Zou ik ook en, zeggen. Zou dus ook zeggen, maar moet hij nou weg of niet? Want die vraag heb je niet beantwoord. Uh, nee, ik zou er iemand bij nemen. Ik denk dat Van, ha van Hanigmen of iets dergelijks... erbij. De de bij, ja, die voegt iets toe. Mm. Het zijn nu allemaal noodgrepen. En, uh, het proces is al zo diep gegaan... dat je eigenlijk ja, de, verschrikkelijk in moet snijden, ook bij de spelers. Check, Zee, ik, ik moest check, wel gisteren lachen. Oh, sorry. sorry. Ik wou Check Bostra, ja. Twee tellen, Check Bostra. Moet hij weg of niet? Als je morgen verliezen van... Nou, 20. ik vind dat je een... een uh, hij... hij... Je moet in staat zijn als trainer je spelers beter te ma beter maken. En als hij dat niet kan, moet er iemand anders zitten. En als hij het wel kan, dan moet hij snel laten zien dat hij dat kan. Dus als hij morgen verliest, moet hij weg? Nou, je moet in één wedstrijd kijken. Dat vind ik onzin. Nee, maar... Nee, het dat, gaat niet om morgen. Misschien is, morgen, du is morgen dus niet te drukken. Nee, maar een eh, andere trainer <coughs> verliest ook van Twente. Dus dat, is ja. helemaal, dat is, vind ik geen uitgangspunt. Henk? Nee, ik moest gisteren lachen. Ik zat naar V.I. te kijken. Jan Boskamp die wil helpen. Wim Jansen wil helpen. Wim van Hanigem wil helpen. Dus ik zat meteen te fantaseren dat ze met z'n allen op het trainingsveld staan. En dat, dan, dat ze met z'n drieën tegen die Luigi Bruis gaan vertellen hoe ze looplijnen zijn hè, moeten worden. En uh, Been luistert aandachtig toe. Want uh, daar staan de grote kanonnen, die het allemaal weten. Eén uh, lijkt me genoeg, in ieder geval. Komt door ja. wielrenner. Uh, zoals jullie weten, een jagerschorst. Uh, hij raakt ook zijn de Tour de France kwijt... Uh, wegens het gebruik van het middel clenbuterol. Of in ieder geval, het is gevonden is in zijn lichaam. Uh, maar Contador zelf is er nog niet klaar mee. Hij wil zijn onschuld bewijzen en is bereid door te vechten... tot aan de hoogste instanties. Ik ga alles wat ik kan om te veranderen. Maar in het niet zo is, ga ik naar waar nodig is... om mijn tot het einde en zo zegt hij het in Spaans, dat hij zijn onschuld wil bewijzen... tot aan de hoogste instanties. Ja. Ik weet niet of jullie de persconferentie hebben gezien. Uh, uh, zo niet, dan hebben jullie er ongetwijfeld over gehoord. Wat voor een indruk he heeft die persconferentie op jullie gemaakt... en komt erdoor dus in het bijzonder, Thierry? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik, uh, ik, ik zag van de week een lijstje op televisie verschijnen van de laatste tien uh, Tour de Frans winnaars. waarvan De uh, laatste vijftien zelfs. De laatste vijftien, waarvan de één geloof ik niet uh, betrapt was. Armstrong. En, en, uh, ja, nee, Armstrong stond nog in het oranje, er ja. waren nog wat vraagtekens en de rest stond in het rood. Ja, weet je wat vind ik daarvan? Ik, uh, ik, ik weet gewoon niet waar je naar zit te kijken als het om wielrennerij gaat. Ik, ik kijk naar de Tour de France. Hè. Dat vind ik best leuk. Maar ja, er komt de winnaar en dan hoor je vervolgens weer dat, dat de winnaar niet is. En dat, ja, dat is zo schadelijk voor die sport. Dat is verschrikkelijk. Tom? Nou, kijk, uh, ik heb al jaren geleden uh, besloten om niet meer naar die mensen te kijken. Want je hart breekt natuurlijk als je hem gisteren op de persconferentie Maar dat heb ik ook met Lendis gehad. En dat was een lopende apotheek, uh, geloof ik. En <lacht> Die, en Tjerk zei het al, die wereld is zo leugenachtig dat de bewijslast nu komt bij Contador. He, en het is heel simpel. Het is bij hem gevonden. De regels zijn heel duidelijk daarover. Dan word je geschorst. Het zwakke vind ik het in het geheel weer. En dat maakt dus de... Uh, ik weet. Oh ja, de Spaanse Wielenbond heeft hem geschorst. Het zwakke vind ik dat hij maar voor één jaar geschorst is. Hmm. He, dus heeft hij het half gedaan of wat dan ook. Je moet het gewoon... Want nu gaat hij weer kans maken bij de kas volgens nou, mij. Nou, de UCI kan er nog tegen in beroep. En die kan hmm. dus zeggen van dit is te laag. Okay, ja, dan moeten we recht trekken. En die kan het na twee, twee jaar doortrekken. Henk? Ja, wat wil je horen? Wat moet nee, nee, vertellen? Nee, ik vertellen? Alle ik wielrenners gebruiken ik, doping. Ik wil niks horen. Ik vraag alleen naar je mede. Alle wielrenners slikken doping. Of spuiten. Of op wat voor manier dan ook. Ja, neus. En heb je daar bewijzen voor? Nee, nee hoor. Nee, maar goed. Nee. Nou, Daar wil ik even op ingaan als het mag. Het is zeer belastend nee. wat je nu zegt. Die he. wereld is zo leugenachtig. Het, dat zij nu maar moeten <coughs> bewijzen. Dat ze niet gebruikt hebben. He, op een gegeven moment komt er een omslagpunt. We zitten niet in de rechtszaal. Want daar moet het wel op die manier. Daar ben ik het volkomen mee eens. Maar we zijn al zo vaak bedonderd. Laten zij maar bewijzen dat ze niet gebruikt hebben. Ik ben het volkomen met je. Eens, Henk. Uh, het kan nog bij het kast terechtkomen. Denken jullie dat hij dan enige kans maakt? Uh, in Duitsland? Hangt, hangt gewoon en, van de procedure af. Als er ook maar het kleinste procedurefoutje is gemaakt, dan zullen de verdedigers dat aangrijpen om te zeggen procedure fout en dan uh, mag de schorsing niet doorgaan. Maar het bizarre is wel dat er een tafeltennister is in Duitsland die ongeveer dezelfde hoeveelheid in, in zijn lichaam had. En? En daar uh, hebben de deskundigen aangetoond dat dat inderdaad door vervuild vlees of vervuilde supplementen uh, ja. kan zijn gebeurd. Ja. En die, ja. die jongen is vrijgesproken. Ja. Okay. Ja. Nou ja, het is ook zo dat hij alleen op clenbuterol gepakt is, want er zijn waar ook... Plasticizers. Bedoel, had, ja, plasticizers. Ja, plasticizers in zijn bloed gevonden. Nou, dat wijst op bloeddoping. Hè, maar daar wordt bijna niet over gepraat. Dus ik weet niet hoe dat ja, formeel zit. Ja, dus? Conclusie, Tjern? De conclusie, sowieso een jaar geschorst, denk ik. En uh, ja, voor de rest. Weet je, ik, ik vind het allemaal zo zonde om over te praten. Ik, ik, het, gaat, het gaat niet over sport, dit. Hoeveel doping is er in tennis? Nou, weinig. maar Nadal? Geen... Nou ja. Steek je daar je hand voor in het vuur? Ja. Dus niet? Nou, ja, nou weet, ja, weet ik niet. Ik, ik heb ooit eens gehoord dat hij ook bij Fuentes op een lijstje ooit heeft nee, gestaan. maar ik bedoel, maar. alles is fysiek bijna dan. Ja. En de fysiek gaat kapot op ja. een jonge leeftijd. Dat wijst toch op uh, spierversterkers, of niet? ja, dat zal ongetwijfeld daar ook gebruikt nee, worden. Maar, maar ik aan denk aan wel dat, dat tennis de wel een sport is waar je... Waar, ik, dat durf ik nog wel echt te zeggen. Zolang ze niet, niet, schuldig, of niet betrapt zijn, zijn ze wat mij betreft niet schuldig. Ja. Kijk, er is nog wel wat leuks bij die wielrenners. Want ik zag Marianne, Marianne Vos, die moet morgen weer rijden. Ik hoop dat ze wereldkampioen wordt. Fantastische sportgroep, vind ik. Maar bij de vrouwen lees je in wielrennen nooit iets maar over nee. doping. is heel nee. typisch, vind ja. ik. We moeten het uh, afronden, want uh, de tijd zit erop. Ik uh, bedank jullie hartelijk voor uh, de discussie... en voor jullie komst naar Hilversum, Tom Boots, Tjerk Bogstra en uh, Henk Spaan. Graag uh, tot een volgende keer. We hebben nog uh, een klein minuutje daarin ga ik u in ieder geval uh, melden dat Schalke 0-4, Hoffenheim dus 0-1 is geworden... met Babel in de basis bij Hoffenheim en Braafheid op de bank. Huntelaar bij Schalke in de rust vervangen. Werder Bremen bij München 1-3. Kort na rust kwam Bayern op achterstand. Robben maakte gelijk en speelde de volle 90 minuten mee. Wolfsburg, uh, Borussia Dortmund 0-3. Nürnberg tegen HSV 2-0. Uh, Oud-PSV en Simons openden de score vanaf 11 meter. Van Nistelrooy en Elia volle 90 minuten bij HSV. St. pauli Köln werd 3-0. 1-2-3 zijn Dortmund-Leverkusen en München met 50, 39 en 36 punten. En dan de belangrijkste wedstrijden in de vierde ronde van de FA Cup. Everton-Chelsea 1-1. Swansea-City tegen Leighton-Orient 1-2. Cedric van der Schun scoorde daar voor Swansea. Aston Villa-Blackburn-Rovers werd 3-1. U hoort de eindtune, dat betekent het einde... van van deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen om 7 uur Ronald Boots natuurlijk op deze stoel. En dan met uh, een boeiend voetbalavondje, drie wedstrijden. Want de graafschap FC Utrecht is afgelast... wegens gebrek aan warmte in de veldverwarming. De wedstrijden vanavond, Vitesse, Rodi FC en AZ VVV. En PSV Willem II. Wat ons betreft, graag tot straks, 7 uur. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf. Al uw vragen, opmerkingen over de media kunt u kwijt. De perstribune van Radio 1 stroomt vol. Al was het maar voor de gezelligheid. Govert van Brakel zit eerste rang. Ga naar de actualiteit. Oud-hoofdredacteur van het journaal Nico Haasbroek... over het vertrek van Hans LaRouche. Ja, als je het leuk hebt, gaat de tijd snel. Sprintkoning Jeroen Bleelevens volgt het WK veldrijden... en zijn pupil Marianne Vos vertelt over zijn geheime sms'jes... aan Michael Bogert. In één minuut. De vliegende kip gaat naar voormalig wereldkampioen veldrijden... Henk Paars. Hoe gaat top? Een